Nou, de familie Braams zal wel een feestje aan het vieren zijn. Ze zijn uh, onderweg hoor, tenminste. In ieder geval junior is uh, tenminste wel op tijd. Maar die had uh, nog ballast bij zich in de vorm van een fotograaf. En dat is dan uh, de zoon waar ik dan weer mee, uh, wer mee werk. Hij staat altijd op het juiste plaats. Justin van Denzen. en Max Braams. Zijn, uh, die zijn er inmiddels ook uh, uh, uh, bijgekomen. Uh, maar uh, natuurlijk uh, de twee heren. Die hier al eigenlijk uh, sinds... Uh, Mensenheugenis hier al zijn. Dat zijn Dylan Koster en uh, Marcel Duits. Die, uh, die zijn inmiddels aangeschoven. Heren, welkom wederom weer. Het is eerste paasdag. Dus uh, ja, we gaan het uh, weer hebben over, uh, over de sport die uh, jullie ook dierbaar uh, schijnt en moet zijn, denk ik. Toch? Ja. Ja, hè? De open. Ja, die, die staat... Uh, hij is, je bent luider en duidelijk te horen, hoor. Dat is Ja. <laughs> dus... Ik hoor niks van. Nou, dat... Zoiets? Wacht even, hoor. Ik ben ook helemaal niet... Ben ook. Hallo. Is niet voorbereid, die jongen. Nee. Is helemaal niet voorbereid. En, en, en nou ben ik zelf uh, uh, amper te horen. Lekker. Wacht even hoor. Ben ik nu te horen? Ja. ja ik ben, ben slecht te horen. Ik hoor mezelf uh, nu amper uh, eerlijk gezegd. Nou. Fijn is dat. Fijn, fijn. Nou. Ik ben, echt, ik ben echt heel slecht te horen. Met, uh, ik zit aan microfoons waar ik helemaal niet aan moet zitten, denk ik. ik gewoon afblijven. Ja, ja dat, dat, dat zit er, uh, er wel. Ja, afblijven. Uh, ik ga eerst even nog een stuk muziek draaien, hoor, want dit, dit is heel erg, uh, <laughs> heel erg vervelend. Nou, ben ik nu te horen? Ja, ja, ja. Nou, we zitten Ilse de Langeman weer in de wacht. Het <laughs> is echt... Ja, het is er een met hindernissen. Maar ik zit dan aan microfoons waar ik dan helemaal niet aan moet zitten. Dus uh, we gaan gewoon uh, beginnen met het... Uh, met het uh, smaakt die, die, uh, die sensee? Is een beetje heet. Ja, ja, we hebben niks anders in dit oh. pand. Dus. Heren, welkom. Uh, allemaal. Uh, we gaan uh, het hebben over de autosport uh, de, de komende uur. Uh, nationale autosport. Nationale autosport. Ja, Marcel heeft al zich een beetje gewaagd aan uh, de internationale wat betreft de Formule 1. Maar uh, als we dan eventjes uh, jou, uh, met jou beginnen, Dylan. Want ja, je bent baas van een, uh, van een team. Een hond is een baas. Ja, ja maar ik... Jij bent geen hond. Nee. <laughs> ik heb een leiding over een aantal mensen. Ja. Hoe bevalt dat? Dat bestaan als teambaas? Ik heb respect voor Blekemolen. En ik heb respect voor Frans Verschuur. Wat uh -huh. valt die mee. Oh. Met ja. al die mannetjes. En al die egootjes. En al die persoontjes. Maar. Ik denk dat ik voorkomen. jaar heb ik het toch op de rit staan. Ja. Ja, want, uh, want waar zit jij in? Je zit in de Toenwagen Diesel Cup en de Formino Swift Cup hè? Ja, ik doe zelf natuurlijk al 17 jaar autosport. Ja. En nu is het mijn vijfde jaar dat ik mijn eigen race team heb. Ja. En ik ben heel snel gegroeid in een zeer korte tijd. En dat geeft ook wel eens probleempjes links en rechts. Ik heb hem nu redelijk onder de knie. En ik doe nu mee in de, met mijn team in de Toenwagen Diesel Cup en de Suzuki Swift Cup. Ja. ja. Even over dan uh, jouw rol als teambaas, want uh, ja, je bent daar, uh, de, je zegt het al, je bent er al een tijdje mee bezig. Maar is dat dan, uh, ja, uh, dan kan ik me ook wel eens een beetje, uh, een beetje voorstellen van, je moet de aandacht er nog wel eens een beetje verdelen. Ja, zeker. Er wordt natuurlijk heel veel aangetrokken. Ja. Helemaal als rijder. Lastig, in de zin dat je uh, dan ook nog misschien op het moment dat je met iets bezig bent, dat je eigenlijk ook al een je gedachten bij de race zit of, of, of zie ik dat ja, verkeerd? die wordt heel veel van je gevergd. Ja. Maar de organisatie, het is geen standaard organisatie, zeg maar. Als je een autosportteam runt, daar is geen boek voor. Zeg maar. Nee. Dus, dus je, je, elke dag of elke minuut van de dag kan anders zijn? Juist. Ja. Zeg, je hebt te maken met techniek, je hebt te maken met rijders, met sponsors, met uh, monteurs. Ja, een beetje een octopus idee. Dat er aan alle kanten, van, aan alle kanten getrokken wordt dan. Ja. Ja? ja. En opeens denk je van nou we gaan lekker. En dan gaat het in een keer de auto stil. Op ja. Op verklaarbare wijze. En dan ga je in één keer weer links Weet je. Ja. Dus het uh, ja, uh, gaat op en neer, op en neer, links, rechts. Het is net een flippenkast. Divers is het uh, als ik jou ja, zo hoor. Ja, heel leuk hoor. Ja, dat geloof ik graag. Uh, dan ga ik even naar je buurman. Vorig jaar uh, was hij uh, eventjes een uh, jaar afwezig. Maar dat uh, had een goede reden. Want uh, de kleine was uh, ergens in 2009. Uh, deed zich uh, gelden bij jou uh, thuis. Nee, net ervoor 2008, uh, 2000 2000 dagen, ja, zeg maar. sorry. Eh... Uh, hoe is het uh, met, uh, met de kleine Duits? Ja, hij gaat uh, heel goed. Ja. Groeit, praat al. Uh, ja, runt al wel op. Dus als het morgen een beetje mooi weer is, dan uh, neem ik hem mee. Ja, is het wat uh, misschien om uh, ooit als, nog... een? Uh, als je maar van mijn dochter applaat. <laughs> ja, jij hebt er ook een uh, Luna. Wie? Luna. Is het toch? Lima. Lima. Oh, sorry. Je hebt uh, Luca en Lima. Ja. Luca Huisman. Ja. En Lima Koster. Uh, Lima Koster. Uh, want jouw kind is nu... 2,5. Die kan die hebben, hoor, denk ik. Ja? Nu al. Nu al. Maar even, want voordat ik daar even over kom, uh, Dylan. Maar uh, jij bent nu vader geworden. Merk je dat dan als je ook uh, met die sport bezig bent? Nee, absoluut niet. Uh, uh -huh. Je moet met helemaal niks bezig zijn in de auto. En verstand uh, op nul. Ja. Want uh, ze zeggen wel eens, uh, autosport uh, is het gaspedaal indrukken. Maar ik denk dat het merendeel in je, in je koppie zit. En uh, zit het in je kopje goed. En dat is van Formule 1 tot uh, ja, de Suzuki Zwift Cup. Dan, uh, dan pas kun je wedstrijden winnen. Ja. Dus je volle aandacht wel bij, uh, bij, de, bij de sport zelf. Op het moment dat je absoluut. die helm opzet, dan is het uh, ja, gewoon Ja, moet je gewoon ergens aan denken. En uh, pure concentratie. En uh, als eerste over die finish willen komen. En <coughs> ja. wat ik wel merk als vader zijnde... Dat je na een racedag of een gewone werkdag, dat je wel uh, ja, snel mogelijk naar huis toe wil om hem, uh, om hem te zien. Dat ja. is absoluut uh, de andere kant. is ja. dus een, een soort uh, baken eigenlijk, uh, een gezinsleven in dat, uh, dat op zich maar zal of niet? Ja, ja een, een baken van rust, zoiets, ja. Relati relativeren of wat dan ook. Ja, dat weet ik niet. Maar ja. Het, ja, ik vind het wel het, uh, het mooiste wat je kan overkomen. Ja. En, uh, als je hem dan, als je bijvoorbeeld een roddag hebt gehad, en je ziet hem s'avonds, ja, dan, dan uh, heb je Maling aan de rest. En, uh, <laughs> ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Zo'n klein, kraaiend uh, kind in ieder geval in de box of wat dan ook. Nou ja, gewoon maar, ook in de box en nu uh, ja, uit de box. Uh, uh. Ja, voor mij wordt het ook steeds leuker. En ik denk voor Dylan ook ook, ja, die is alweer uh. een jaar verder. En uh, ja, het wordt gewoon steeds leuker. Het ja. Ja, eerste jaar heb je er als man niet zoveel aan. Nee, nee. nee, nee. nee. nee. De dat soort dingen. Uh, je bent wel een luiers uh, neem ik uh, aan. Daar heb ik er echt niet. ben ik niet zo sterk in. Nee? Ik heb andere kwaliteiten. <laughs> ja. Ja, nou, goed. Maar, ja. het jaar wordt het ja. heel leuk. Ja, het ja. ja, dan zie je een mensje groter worden eigenlijk als het ware. Groter, bij de en alles. Nee. Ja. En nu even over de, de sport. Uh, ik kom uh, eerst even nu bij jou aan, Marcel. Uh, Clio Cup, dat is geloof ik al de derde jaar dat je vierde, vierde alweer. Ja. Um, gisteren stond je een lange tijd even als uh, tweede, had je als tweede gekwalificeerd. Ja. Je bent zelfs, want uh, hij zit er ook bij, Max Braams. Uh, want jullie rijden in, uh, ja, team. Eigenlijk in hetzelfde team ja. ook, he, bij ja. Verschuur. Ja. Ja. Um, ja, straks uh, kan Max er nog wel even een beetje aanschuiven, want, uh, want het gaat toch uh, ook een beetje over, over hem in het team natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar uh, vierde jaar dat je bij, uh, bij Verschuur uh, rijdt, want het eerste dat was het uh, Wijzenolteam. team ja dat was een beetje losse halve werd he? wel ondergebracht bij, uh, bij Frans ja. en uh, ja zeg maar drie jaar rechtstreeks uh, onder de naam equipe Schuur. Ja, hoe bevalt dat nou ja ik heb daarvoor ook uh, drie vier jaar bij Frans gezeten en uh, ik denk dat ik het hier elk jaar zeg dat ik uh, dat het ook wat zegt dat ik daar gewoon elk jaar weer uh, weer rij ja. in mijn ogen is Frans gewoon het, uh, het beste team en uh, organisatorisch uh, ja, de werkwijze uh, draait om één ding en dat is het willen winnen. En, uh, en dan pas uh, het feest. Noem ja. ik het maar. En uh, ja zo denk ik er ook over. Want je investeert in dingen en je sponsors willen ook uh, ja, zoveel mogelijk resultaat zien. Ja. En uh, als je resultaat hebt, dan uh, daarna dan, uh, komt dat feest vanzelf. En uh, ja. ja, ik denk dat dat. Uh, en Frans, wat ik ook uh, absoluut even te vermelden waard vind, is: uh, we doen nu. Uh, Vier jaar, uh, des vier jaar Clio Cup Nederland. De eerste drie jaar uh, drie keer kampioen één keer En uh, ik denk dat dat ook wel genoeg zegt. Ja, uh, Pim van Riet uh, is ook weer terug uh, bij jullie ja. in het uh, team. Ja. Um, een, een, een twee jaar terug zei hij onder andere, uh, had hij hele lovende woorden voor jou ook omdat uh, het ja, een beetje lastig was om die titel uh, eindelijk eens een nou, keer binnen te halen. Ik heb hem de laatste wedstrijd... Uh, 2008, uh, 2008, 2008 ja. uh, was de finale race uh, onder uh, best wel barre omstandigheden. Met, uh, met regen, wind en noem maar op. En uh, Pim die had uh, ja, een, een tien punten nodig of zo. En ik reed dus pal achter Pim. En uh, ja, ik had op dat moment uh, ja, echt over. Alleen uh, Pim lag zes of vijf en ik lag er dus achter. En ik zat al te rekenen. En, ja, voor mij maakte er niet uit, ook niet in de stand. En, en, uh, en ja, et cetera. Of ik nou vijf of zes word. Mm -hmm. En toen ben ik eigenlijk best wel de laatste vijf, zes ronden gewoon puur achter pim blijven hangen. En uh, maar ja, naarmate de rondes vorderden. Volgde achter ons ook een trein. Dus uh, had ik het ook nog heet in mijn nek. En uh, ik denk dat Pim daarop doelde. Van, uh, Ik ben blij dat, uh, dat Maas achter me bleef. En uh, zo toen er nog net met de haken het sloot het kampioenschap binnen had. Ja, Het was als nagelbijten voor hem in ieder geval. Dus... Ja, dan, dan, dan kun je zien waar wij het net over hadden. Ja. Dat als het in je koppie goed zit, dan ga je hard. En ja. Pim, ik denk op dat moment, die race al wel twintig jaar. Ja. Is volgens mij acht, acht keer tweede geworden in het kampioenschap. En nu had hij de kans. En dan kun je zien... Hij kan gewoon elke wedstrijd winnen ja. en een Clio. Maar op dat moment dan speelde er gewoon dingen in je kop. Van hé, hey, ik kan kampioen worden. En dan gaat het niet. Nee. Ja, en uh, dan uh, heeft hij in de vorm van, van jou. En ook Sandra van der Sloot had daar een, uh, een aandeeltje in, had uh, ik begrepen. In die wedstrijd. Dus. Uh, ja. Heeft hij die titel uiteindelijk uh, weten er binnen te halen? Ja, niet alleen door ons. Natuurlijk. Nee, oké. Okay, maar dat was een momentopname. Ja. En uh, natuurlijk de rest van het seizoen heeft hij het ook helemaal alleen gedaan. Maar dan. Uh, ook zien dat, uh, en dat hebben we denk ik dit jaar weer, dat wij gewoon een heel uh, goed sterk team hebben. Ja. Waarvan ik toch wel denk dat uh, well, misschien heel voorspellig wat ik doe, maar uh, wat ik persoonlijk denk dat de kampioen uh, opnieuw dit jaar uit die hoek gaat komen. Toch wel. Ja, dat denk ik wel, want wij hebben toch wel een heel sterk, uh, een sterk team bij elkaar. Ja. Dillen, jij hebt ooit uh, ook gereden in de Clio Cup, kan ik mij herinneren, maar dat is al wel een flinke tijd uh, terug. Vanaf 2003 tot en met ja. 2005. Ja, heb jij gereden in die Clio Cup? Ja. Dit, uh, nieuwe, er is nu een nieuwe uh, Clio uh, weer gekomen. Een nieuwe type Clio uh, wat uh, dit jaar weer uh, rijdt. Ja, ik heb, uh, ik heb gekeken of ik dit jaar mee kon doen met de Clio Cup. Als ja. team, zeg maar. Om een beetje die, uh, die gevestigd orde, Een beetje te irriteren. Ja, je bent een ja, beetje zo'n uh, zo ventje wat zand in het radenwerk uh, uh, wil een gooien. Een beetje een Ja, dat, ja, dat echt, ben je altijd ja, toch wel ja, een beetje ja, geweest. Ja. Dat ja. zie je met de race school. die ik samen met Dini van doen heb. En heel veel tegenstand ja. van krijgen door de gevestigd te worden. Maar ja, het is ook alweer goed. Ja. Dus mensen die in slaap waren gevallen, worden opeens weer wakker. En we houden elkaar een beetje scherp. Het heeft dit jaar niet gelukt om uh, twee Clio's te doen. Maar ik wil toch kijken in 2011 of ik twee Clio's kan inzetten. Ja. Ja, uh, en uh, nu heb je dan uh, de aandacht bij de Zwift, maar uh, dat, dat, je wilt daar toch nog een, een of andere, ja, min of meer een balans in zien te vinden. Dan, als ik ook zeg, ik bestaar nu vijf. Oké, okay. we gaan zo even verder praten. Uh, we doen nu even een stukje muziek. Inderdaad, hier is ze dan uiteindelijk echt Ilse de met Miracle. It's been kicked a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 De laatste uh, rolverdelingen uh, worden nu eventjes uh, gemaakt, uh, dacht ik ze uh, zo te weten. Geen gevecht om uh, microfoons, uh, meneer Korster? Uh... Ah, we hebben hier nog een koptelefoon hoor. Dus, uh, kijk, uh, ik heb er nog eentje. Dus het is een, die, er zit een kilometer uh, snoer aan, dus uh, dat komt wel goed. Uh, dat was overigens Ilse de Lange met uh, Miracle. Uh, ik zei al, bij de familie Braams was het uh, gisteren dus uh, een klein beetje feest, want uh, het uh, was uh, een overwinning uh, van de equipe Verschuur en Braams uh, die bij de Tourwagen Dieselcup uh, mee aan de haal uh, gingen. Uh, ja, er is, nog, er is nog wel plek over, uh, dacht ik zo. Uh, moet je even ergens... Uh, je, hebt, je, hebt, je hebt beeld. <laughs> dat, is, dat is wel duidelijk. Uh, nou ja, pak hem maar gelijk, die microfoon. Welkom. Oh, Welkom. <laughs> <Welcome. laughs> ah, dat is voor oh, jou no. niet zo... Dat uh, <laughs> is Lizette Braans. Ze liggen hier gelijk allemaal dubbel. Ze uh, <laughs> snap niet wat je weer doet. Ja, Podiumbeest. Podium <laughs> Goed, uh, nou, uh, ik zei het al. Uh, ze, hadden, uh, ze hadden gisteren gewonnen. Wie? Ja, Beschuur uh, en, uh, en uh, Braams. Nou goed. Ja, onze concurrenten. Ja, jullie concurrenten. <laughs> ja. Waar waren jullie eigenlijk met de Tourwagen Diesel Cup? Zullen we maar even over iets anders hebben? Oh. <laughs> Pijnlijk onderwerp of niet? Ja, Gabi die werd eraf geramd door ja. uh, Blekenmolen. Meneer Blekemolen. De, de, de, de senior in het uh, veld. Jep, yep, jep. Ja. En uh, toen is onze stuur... Even kijken hoor, stuurdinges. Die was krom. Ach, dus, stuurstang, Ik kon niet zoiets, op het goed komen. Uh, je reed uh, zeg maar met... Uh, met het. Uh, nou, Gabi reed op dat moment. Oh. Dus die uh, brilde door de communicatie van... Uh, Mijn stuurstang is krom. Mijn uh -huh. Ja, waar rijden. En dat ging heel grappig. Maar ja. het was helemaal niet zo grappig. Want we kwamen daardoor op zes rondes achterstand. Mm -hmm. Ja, dat is nooit meer in te halen. Ja. Dus we zijn als laatste geëindigd. Ja, nou ja goed. Uh, ja, je kan wel eens een keer een uh, heel vervelend uh, dagje ja. hebben. En dit is er dan, uh, dan eentje. Ja, maar ik wilde eigenlijk wel. Na verleden jaar uh, wilde ik het eigenlijk wel anders starten nu. Ja. Nou, hoe is het eigenlijk met, met jou gesteld? Want uh, mm. je rijdt je rijd, je rijd nu al... Vier jaar ongeveer. Vier, vier jaar rijden ja. al mee. Ja. Merk je dat er toch ook uh, weer enige vooruitgang is? Ja, even aan het woord voor de mensen thuis. Dit is Lisette Braams. Dus, uh, ja. Vrolijk paas allemaal. <laughs> ja. nee, even, maar voor de, even voor de duidelijkheid. Uh, vierde jaar, maar merk je dat er toch nog uh, enige... Ja, kijk, het eerste jaar heb ik eigenlijk helemaal niks geleerd. Nee. En uh, dat was ook, zeg maar, dat ik in juli ergens een race ooit eens keer heb gereden. Mm -hmm. Tweede jaar heb ik uh, ook niks geleerd. Zaten we in een team waar niet echt uh, begeleiding zat. Dus verleden jaar ben ik eigenlijk pas echt uh, begonnen met, uh, ja, met Gabi dan. Die uh, mij dus uit de brand wilde helpen. En toen ging ik van de rondetijden, uh, begon ik met 2.12. Ja. <laughs> nou, dat is best wel om te lachen, moet ik zeggen. Ja. ging ik naar uh, 2.7, het eind van het seizoen. Dat is het. En dat is, ontzettend, dat is ontzettend veel verschil, ja. ja. En nu? Rij je ook ongeveer diezelfde tijden nog steeds? Nou, hadden we hadden gisteren natuurlijk regen. Dus, uh, ja. En ik heb uh, iets meegemaakt vorig verleden jaar. En ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal terug. Maar het zit er wel dik in te komen dat ik... Uh, Mocht het morgen droog zijn, dan ben ik erg wel van de partij. Ja, heeft dat uh, te maken met iemand van koninklijke bloeden die. Uh, die dat... Ik heb geen idee. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Dat zou kunnen ja. ja. Goed. Maar uh, je, je zit er dus nu, uh, zeg maar, je bent er mee, uh, je, je, komt er mee, uh, je komt eraan als het ware. Ja. ja okay. Nog even een paar dingen tussen mijn oren even. Ze hadden het er net al over. Dus, uh, als je kop niet leeg is, dan lukt het echt niet. Nee. Maar je, je hebt er nog aan, uh, neem ik aan, toch nog wel plezier in om uh, deze sport nog... Uh, ja, waarom denk je dan dat ik uh, achter het stuur ga zitten? ik ah, eh, bedoel, wie oh. niet voor, uh, voor uh, de flauwekul, denk nee, ik Nee, dat wou ik zeggen. Het is echt voor de lol en uh, voor de, ja, voor de adre adrenaline, adrenaline, denk adrenaline, ik. Adrenaline, ja. ja. dat is een mooi ja. woord, is dat. Uh, ik, en wil ontspanning. ontspanning. Oh ja, de ontspanning. Maar daar heb ik Dylan meestal voor. Oh ja? <laughs> Goed, uh, nou, Dylan neemt gelijk meteen de microfoon. Ik kan niks meer zeggen. Hij, hij is gelijk al <laughs> klaar, maar, ik heb zelden iemand uh, zo stil uh, zien worden uh, als Dylan Koster. Uh, maar Dylan, daarnet, en glazen straals ze wat van mijn stoel af, <laughs> zo wat, uh, had, uh, had je het uh, over uh, zeg maar een stuk talentenbegeleiding uh, in het loop van het uh, plaatje. Uh, jij hebt een, uh, een, een diamant uh, binnen, je, binnen je team zitten, dat is oh, Niels Langeveld. Ik heb meerdere diamanten. Ja, toch? Ja, wie dan, wie, wie, naast die lange veld zit er nog eentje dan, denk ik of nee, niet. Nee, ik vind het gewoon leuk om uh, gewoon uh, mensen te begeleiden. Dat vind ik ja? leuk. En uh, autosport is geen makkelijk spelletje. Nee. Men denkt dat je in die auto gaat zitten, even gas geven en dan ben je er. Maar zo werkt het niet. Nee. Er komt veel meer bij kijken. Wat komt er allemaal bij kijken dan? Wat ja, ik al zei: je moet Ja. Ja, dan gaat het race niet meer. Dat soort dingen allemaal. Het is allemaal wel een heel proces wat je al mee moet maken. Ja. Als je 16, 17 bent, dan gebeurt dat. En als je 30 bent, heb je andere problemen in je hoofd. en dan heb je een drukke baan of druk uh, werk. en Dan kan je niet concentreren. Dan kan je niet focussen. Dan gaat het gewoon niet. Ja, wat doe jij dan eigenlijk zelf aan uh, om, <lacht> um, om, om, om dat toch uh, onder de knie te houden dan? Nou, wat ik zeg, ik al 17 en rode sport. Dus ik heb het al Ja. Wat die zetten meegemaakt hebben is wel heel extreem hoor. Ja. Nou, je buurman anders ook, hè? Met, de eerste, met het eerste weekend vorig jaar. Hè? Het maar zo, want uh, het schijfvlak ja, het had ook een uh, broer moment vorig jaar. Ja, dat klopt. Ja, ja? ja dat was uh, gelijk eindoefening. Ja, want uh, je zat uh, volgens mij helemaal verdwaarst in de in de auto of uh, nee, nee, je hebt er, ik, er helemaal uh, niet eens meer uh, van meegekregen? Nee, wat? nee, ik wist er uh, niks van. Nee. Ik kwam in het uh, ja, ziekenhuis bij eigenlijk. Ja? Ja. Ja. Maar we hebben weer wat van geleerd. ja uh, je kan, want het, uh, Tim van Gogh was daarbij betrokken. Ja, Tim die, uh, ik uh, ging er zelf af. En, uh, ja. Ik heb er later ook over nalopen denk en Ik weet de oorzaak ook eigenlijk wel, denk ja. ik. Ja. Maar uh, Tim, die, uh, dat was denk ik de boosdoende. Die vloog ook nog bij mij achterin. Ja. Ja. Uh, schijfvlak is uh, toch wel een, uh, een fijn punt? Om, uh, ja, maar normaal, uh, met een Clio ook, uh, denk ik dat daar niks gebeurt. Alleen uh, dat weekend uh, je begin... Uh, we rijden op sliks. Um, je weet hoe je je banden moet opwarmen. En als ik dan terugkijk... Er was tussen de, de zaterdag kwali en de maandag ongeveer 10 graden verschil. in temperatuur wat kouder was. En ik heb denk ik ongeveer op dezelfde manier de banden opgewarmd. En ik pak altijd vol de curb mee um, de slotenmaker omhoog. Of de hundersrug. Uh -huh. En die heb ik nu dus weer meegepakt. En ik denk dat de achterkant geland is op uh, nog te koude banden. En uh, waardoor ik hem uh, ja, onmogelijk heb kunnen houden. En de in en, en toen Tim erin. Ja. Dus die bandjes die, uh, zijn niet meer koud bij mij. Zeg maar. ja. ja, dat waren de Dunlops. Maar nu heb je Michelin's. Uh, je ja. hebt andere sloffen eronder. Ja. Ja. Dat geldt voor Max trouwens ook. Uh. Ja. Ja. Wat is het verschil? want jij ja, Max kan er natuurlijk niet over oordelen, maar jij wel. Uh, want, uh, want jij hebt natuurlijk vorig jaar die Dunlops natuurlijk, uh, meegemaakt. Ja, ja. ja op, op zich denk ik nog niet eens zo heel veel verschil. Maar uh, ik denk toch op een gegeven moment dat ze wel meer grip bieden. Uh, wat absoluut denk ik wel een verschil is, is dat je in, uh, in ronde 1 een, uh, een hele snelle tijd kunt neerzetten. Maar in ronde 20 nog net zo. En dat verwacht ik morgen ook wel met die drie kwartiers race. Dat je eigenlijk vanaf ronde 1 tot 20 dezelfde ronde tijd kan rijden. En uh, dus minder piek uh, in de banden. Um, ja, en op temperatuur krijg ik denk dat je sneller op uh, racepace kunt zetten met de Michelin's, maar ja. voor de rest. Ja. Nou, uh, Max staat nu bij mij. Uh, Max, uh, het is voor jou het eerste jaar dat je die Clio uh, nu uh, bestuurt. Ja. ja, hè? Ja, ja. ja. Um, hij, uh, hij rijdt al een tijdje rond. Ja een, goede, ja, een goede leermeester. Ja, laten we zeggen. Ja, uh, wisselen jullie nu al uh, met elkaar gegevens al uit, of niet? Nou ja, met Marcel. Ja, die geeft gewoon goede tips af en toe. Uh, Opwarmen vooral. <laughs> ja. En uh, uh, ja, ik, uh, ik doe ook heel veel met Sandra van de Sloot samen. Ja? Ze heeft een paar rondjes voorgereden met dingen die ik anders moet doen. En uh, uh, ja, daar steek je gewoon veel van op. Ja, want vorig jaar reed jij nog Zwift. Ja, ja. Uh, dat was. één uh, jaar Swift heb je gereden, toch? Eén jaar Swift inderdaad. Eén jaar Zwift. Ja. Uh, wat is er nou anders? Want we hebben, ja, dat, dat interview, dat zenden we nog uit. Wat we hebben opgenomen met jou. Maar uh, wat is nou het uh, verschil tussen die Swift en die Clio? Ja, dat, dat, dat, dat moet je wel volgens mij merken. Ja, dat uh, het verschil is alleen op de wegligging. Uh, die Clio die, die heeft Slix en een Suzuki heeft Intermediates. Mm -hmm. En een Clio heeft gewoon ja, 200 keer meer grip eigenlijk. Uh, als, je, als je maar een beetje uitbreekt, is alles gewoon op te vangen. Mm -hmm. En mensen zoeken je het ook op te, vallen, ja, op te vangen, maar ja, een stuk lastiger, laten we zeggen. Ja, heb je ook nu het idee dat je meer in een raceauto zit? Nu je ja, Clio ja, doet? Ja, ja, je schakelt nu sequentieel. En ja. Niet, uh, ja, dat is gewoon een groot verschil, laten we zeggen. Ja. Uh, wel even wennen, als je het nog nooit gedaan hebt. Uh, dus hoef je, als je opschakelt, hoef je niet uh, te koppelen, maar als je terugschakelt, weer wel. Ja. Dat zijn grote verschillen, maar het gaat wel goed, gelukkig ja in, in, in Marcel heb je daar dus ook iemand die, die, over, die over je schouder dan meekijkt. Niet ja, ja. Hoe, do, hoe doet hij het Marcel op dit moment? Ja, ik vind het heel knap. Als ja? ik naar nou mijn eigen kijk, het eerste jaar dan, als je zijn kwalificatie nu kijkt, dan heb hem ook in de 57 plant. Nou, ja. Daar heb ik echt wel, uh, waardering voor. Alleen Max, Max moet echt één ding goed onthouden. Dat is, wij rijden met z'n zes in het team. En vijf daarvan, die, uh, waaronder ik, die het al zo lang doen. En die het spelletje nu al een keer doorhebben. En hij moet niet denken, als het een keer minder gaat. van nou oh, ik kan niet of dit of dat. Hij moet gewoon het hele jaar blijven pushen. en, en luisteren vooral. En volgend jaar oogsten. Nou, ik doe ja, het. Je ja, ja. Ja. Dit jaar is gewoon vooral een, een leerjaar. Uh, het zou mooi zijn als er één keer om, uh, uh, bij het Olympia Cup op het podium komt. Maar uh, als dat niet lukt, dan, uh, dan heb ik ook een leuk seizoen gehad. Ja. Is het ook vooral dan genieten wat je, wat je wilt doen? Ja hoor, ik wil gewoon uh, veel rijden, uh, gewoon goed leren. Ik zal vast wel zo'n paar keer naast de baan komen te staan. Maakt mij niet uit. Mm -hmm. uh, als ik maar plezier heb, en dat heb ik met, gisteren met de kwalificatie al gehad. Dan ja. nou zit er ook een fotograaf in de studio, dat is Justin. Die zit hier ook. Uh, want jullie trekken ook al een lange tijd uh, met elkaar op, heb ik uh, het idee. Ja, het begon eigenlijk al met... <laughs> De allereerste keer in de Suzuki. Uh, ja. Ik weet niet hoe het kwam, maar in één keer stond hij uh, op het rechte stuk. Ja. En toen klapte ik ook gelijk de tweede ronde voor uh, eraf. Uh, en daar stond hij met zijn fototostel. Daar stond of hij niet? met zijn foto toestel. <laughs> ja. en, toen, ja. en toen op Hives uh, uh, ja, zijn we elkaar tegengekomen. En toen ja. MSN. Ja. ja, toen pas op het circuit eigenlijk. Ja. Goede vriend uh, uh, altijd gebleven of niet? Ja, <laughs> het is pas het anderhalf jaar denk ik. Maar wel. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Uh, uh, maar hij. Uh, hij uh, met plaatjes die je schiet, uh, kan je daar ook nog wat uit afleiden uh, Ja, over? Ja, ik uh, uh, die, de, de foto's van hem zet ik uh, vaak op mijn eigen website. Ze uh, zijn samen ook bezig met een leuke website voor, uh, voor zichzelf op te bouwen. Maar ja. ah, dat uh, doe je er uh, gewoon naast. Ja, ja. ja. en uh, voor de rest. Uh, ja, Justin staat ook vaak in, uh, in programmaboekjes en, uh, ja. ah, ja. ja, en dat ja, soort ik, dingen. Ik vind het uh, wel werken, even netwerk. Netwerk, ja, ja. Maar hij kan ook uh, verdienstelijk kart, heb ik me uh, laten vertellen. Want uh, euh, tenminste, dat heb ik weer van zijn vader begrepen. Ja, en wij zijn dan weer het gevreesde duo ongemak in, uh, in de pits dus, uh, <lacht> dus ja, goed. Uh, uh, dank je, Max. Uh, ja. Voor even, ja, nee. Uh, we gaan zo even nog verder met jullie praten. Eerst even gewoon uh, nog uh, een stukje muziek, lijkt me wel. Want anders dan, uh, gaat de aandacht echt weer uh, halverwege... Uh, uh, de volumeknop. En dat lijkt me niet zo verstandig. Dus we gaan dan even gewoon fijn uh, hier uh, een stukje draaien. Hier. Dus Daniel Sauleka met We'll Go Out Tonight. We gotta hear some jokes now. We gotta get out of this room. Every once in a while, everybody needs a change. Another mood and a group got to be arranged. When I see those idle people, they'll all rest up ready for tonight. Gotta get away out of this lonely mood. Gotta be one of them tonight. We'll go out tonight, and it's a bad time. Things will be alright. Well, it's a bad time. We'll go out tonight, and it's a bad time. Things will be alright. Gonna start with my lady, a brand new life again. Gonna have some fun while the night is young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 I'm yeah. Um, Dylan, die had het net over uh, jonge talenten, jij bent er een in de top, om het maar zo te zeggen. Hij had het over verkering. Heb je al verkering uh, in, die, in die zin? Nee, nee, nee. Maar je laat wel het oog vallen op uh, dames. Ja, tuurlijk. Uh, <laughs> <laughs> Alleen ja? op de krit natuurlijk. Uh, ja? Daar staan ze al. Dus. Ja. ja, maar ik bedoel, uh, het, het, nou, het ja. kan zomaar gebeuren in ieder geval. Ja, nee, privé, ja, het is rustig, maar dat komt nog wel. Ja. De meiden weten in ieder geval dat jij bezig bent in de sport. Ja, dat, dat weten ze wel. Ja? Merk je dat op de hives ook bijvoorbeeld? Ja, er zijn wel veel mensen die ik persoonlijk niet ken, maar die voegen me wel toe. Ja? Dus het is alleen maar leuk. Ja. Ja, mag maar... ik er even op inhaken, Tuurlijk. Jaap? Ja. Uh, als het goed is, hebben die uh, Clio-rijders nog een uh, race op Spa. Ja. Nou vraagt Max dus, mam, mag ik misschien alleen in de camper naar Spa? <laughs> Waarop ik zeg, ja. hoezo Max? Ja. Nou, dat lijkt me wel leuk. Toen zei Luc dus, Luc dus. <laughs> is dus de vader van Max, ja, ja. <laughs> jij gaat niet alleen in die camper zeker. <laughs> Waarop hij zegt, nee ik wil mijn vriendin graag meenemen. <laughs> nou die mag je dan toch eens een keertje meenemen in huis. <laughs> ik vond het even leuk om te vertellen. Oh ja, is dus een ambassant dus. verhaal hier. Ja, maar het, het zou zou allemaal kunnen in ieder geval. Ja, maar, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ze weten in ieder geval dat je, dat je bezig bent. Ik hoop dat ze niet luistert. Nou, ja goed. Dat maakt niet uit. Ik bedoel... Maar het zou zou allemaal kunnen gebeuren. Dat, dat uh, je pad uh, kan kruisen. Ja, krijgen, ja. Zo. Maar ik kan er niet gevraagd... Ik kan niet gevraagd... ...of ze mee wilde gaan. Dus ah, dat, uh, nou ja, dat, uh, dat... dat... weten dat, ze nu nog gelijk. Dat, nou ja, goed. Bij deze dus... Uh, <laughs> is dat al wereldkundige gemaakt. Ja, maakt niet uit. Eh... Uh, ja, ja, wat wil je zeggen? Dat is voor ons wel uh, wat Lisette net zegt. Wij gaan 2 uh, mei naar Spa toe, naar Spa-Francochain. En uh, dat is echt een uh, supermooi weekend tijdens de World Series bij Renault. En uh, met de 3,5 liters, de Megaans, en uh, ja, daar rijden wij nou ook tussen. Uh -huh. Dus dat wordt voor ons een uh, ja, zeer mooie uitdaging om dat weekend daarbij te zijn. Met uh, denk ik ontzettend veel publiek. Dus dat is voor ons wel, uh, wel een heel mooi evenement tussendoor. Ja. door. Dus de Nederlandse Clio's? Heb ik het dan over? Ja, Nederlands met... Uh, ik denk de Belgen. En uh, ja, meer weet ik niet. Maar in ieder geval gemixt. En uh, ja, het gewoon het hele weekend met uh, aangezien programma. En uh, ik denk weer Formule 1 demonstratie van Renault door. Volgens mij was het ook altijd een gratis. Vanuit uh, Renault en uh, ja, van allerlei activiteiten op het paddock. Dus ja. dat is uh, absoluut ook, een uitdaging. Ja. Ze zijn ook bezig met een antwoord Dit! Ja. Ik denk het wel. Ja. Als wij meer geluidsdagen krijgen. Wij. Wij. Ja. ja. Dan, uh, moet het lukken. En dat is inderdaad, wat Marcel zegt, een fantastisch evenement. En daar komen heel veel mensen op af. Renault is gewoon een autosportmerk. In alle ja. in de Formule 1, uh, Cup Klasse, zijn stuk natuurlijk ijzersterk in. Formuleauto's. Is hun marketing dan ook goed geregeld, vind je dan? Renault wel, ja. ja. Ja? vind ik super. Uh, zeg, en er uh, kunnen menige importeurs, zeg maar, of autofabrikanten een voorbeeld nemen. Gewoon op de manier waarop zij hun autosport uh, tak uh, benaderen, als het ware. Promoten met Cup Races en alles. Ook geschikt voor hem uh, om, uh, om mee door te breken. Met ja, absoluut. Ja? Het is wel een lastig autootje als je daar hard mee kan gaan. Je zei ooit van, jij moet de baas over het autootje zijn hè? en niet andersom. Ja, die oude Clio die was nog even iets heftiger. Ja. Die nieuwe Clio is iets makkelijker. Mm. Ik niet dezelfde uh, hemel in prijzen, maar het oude ding was gewoon ja, heel listig. Ja. De korte reviewbasis. En dan was echt, uh, die moest je echt aanpakken met, met je handen en niet met je fluwele handzondjes. Nee. Ja. Kan jij daar een oordeel over geven? Nou, want jij hebt met, ik, uh, met zowel het oude typetje gereden in ieder ja. geval. Ja, um, sommige mensen zeggen altijd van oude type uh, bos uit. Uh, hoe, hè? Dat kunnen alleen de goeieren. Uh, dat heb ik ook gedaan. En uh, op zich, dat was wel uh, ja, heavy om met de oude dat te doen. En met de nieuwe doe je het met één hand. Dus dat, oh. dat is echt het verschil wat, wat Dylan nog niet heeft gereden. Ja. Maar dat, dat is echt zo. Uh, is want die nieuwe die, die, die heeft zoveel grip. Ja, die is wel ja. Ja, hoor. Goed, ik, uh, mag je nog uh, even het microfoontje weer aan je buurvrouw uh, geven? Nee. Waarom niet? <laughs> nee. <laughs> ja, uh, ik keek hem even heel boos aan. Ja, uh, <laughs> nou ben ik alweer een paar dagen rondgelopen uh, op het uh, circuitpark Zandvoort. En uh, ik, ik, ik krijg af en toe van een aantal mensen krijg ik gewoon uh, nekharen die recht overeind staan van het is niks en het uh, van, van dat circuitpark Zandvoort, uh, hoe, hoe ervaar jij dat dan? Hoe <laughs> bedoel je dat? Nou, gewoon. Ik, ik, ik merk af en toe een beetje in zo zo'n negatieve atmosfeer uh, dat, dat dat hangt. Nou, sorry, maar die merk ik helemaal niet. Jij niet? Nee. nee. Uh, kom, je, kom je bij de verkeerde teams, ja. ja oké, okay, nou dat is duidelijk. <laughs> nee, maar, uh, wat, maar uh, nou, ben jij ook een van de mensen die daar al een tijdje komt? Uh, wat, wat, wat vind je ervan, van, het, uh, van, van, van, van hier? van het circuit zelf? Oh van het circuit. Ja, ja. <laughs> nee, nou ja, wij uh, pakken meestal uh, donderdag onze spulletjes in. Ja. Uh, donderdag is voor ons eigenlijk een beetje de voortestdag, zeg maar. Mm -hmm. En dan uh, ja, uh, staat onze camper meestal klaar en dan uh, pakken we de spulletjes uit, boodschapjes in de koelkast, noem maar op. En dan is het eigenlijk een heel weekend lang uh, lol maken ja. en gewoon gezellig met elkaar bezig zijn. En de cup waarin wij rijden, de Tourwagen Diesel Cup dan. Ja. Ja, dat is eigenlijk één grote uh, familie. Echt gezelligheid en top gewoon. Ja. Oh, uh, wat wil je zeggen, Dillen? Ja, ik wil natuurlijk wel wat zeggen. Ja. Kijk, ik denk dat het voor iedereen een zware tijd is. Ja. Economisch en financieel gezien. En ook uh, voor het circuit. Maar die jongens trekken, uh, die, uh, die trekken hard aan de kar. En ze doen heel veel goede dingen. Kijk naar het, uh, ja. het Dutch GTV kampioenschap. Er staat toch wat in deze tijd. Nou, Toerwagen Tourwagen Diesel Cup. Uh. Hartstikke mooi. Clio's is gewoon een goed veld. Suki Shift Cup is vol veld. Alleen de Formule Fort vallen wat tegen. Mm -hmm. En daar is het misschien wat leeg op de paddok. Maar nogmaals, ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon de kaarten moeten trekken. En over uh, volgend jaar, het jaar daarna, dan zal alles weer kunnen mogen. Mm het -hmm. ziet er allemaal een stuk beter uit. Ze gaan ja. natuurlijk de hoofdingang helemaal vernieuwen. Het wordt flink geïnvesteerd. En dat is alleen maar goed. Niet ja. alleen goed voor het circuit. En voor ons als rijders, coureurs, teambaas, maar ik allemaal. Maar ook gewoon voor het. Ja, dus er gebeurt echt wel wat, maar uh, we merken het uh, nu nog even niet in ieder geval. Nee, ik denk dat ze flink gaan investeren, zijn links en rechts. En uh, dat zal binnen nu een, een anderhalf jaar zo gaan aanwerpen. Ja, ga, ga ik nog even naar je buurvrouw, want uh, uh, als, als je over sponsoring praat, uh, merken, jullie, merken jullie dat dan ook? Uh, als je toch een budgetje voor elkaar wil krijgen, dat het een beetje lastig is om het geld uh, te, te peuteren. Ja, Jan Lammers had er ooit nog een hele leuke opmerking. Je hebt altijd met dat rottige geld te maken. Laat ja. even iemand anders daarop antwoorden. Uh, Oké, okay, goed. Maakt niet aan ja, mij niet uit. It's all about the fucking money. Ja. zegt Tom Coronel altijd. Ja. ja dat is ook zo, maar dat is ook in het leven. Als je ja. naar de bakker gaat, moet je ook je brood afrekenen. <laughs> ja, dan kan je ook niet zeggen van... Uh, de, de zakenman aan het woord, ja. ja ik kan wel op een bonnetje nog betalen, maar ja. normaal gesproken moet je ook meteen afrekenen. Ja. Uh, ik wilde nog wat zeggen, maar dat weet ik nu even niet. Nee, goed. Dan ga ik even naar Marcel, want, uh, want die heeft uh, altijd uh, trouwe uh, schade aan sponsors. Ah, je weet het. Ja? Nou goed, eerst even een jaar, dan naar Marcel. Als je een goed verhaal hebt ja. naar je sponsors toe, dan is er altijd markt voor. Ik heb vorig jaar, eind van het jaar, twee grote sponsors binnengehaald. Dit is gewoon door een goed verhaal neer te leggen, aantrekkelijk te maken voor de sponsors. En niet alleen maar een stickertje op de auto, nee, een stukje hospitality, een racecurs erbij, een slipcurs, een vergadering. Ja. Hoe zit het met jou, want jij hebt een trouwe schade aan sponsors? Ah, ik heb gewoon geluk uit het bedrijfsleven van mijn vader. Ja. En uh, dat is gewoon het woordje gunnen, ja. over en weer. En uh, ja mijn, mijn hoofdsponsor bijvoorbeeld, uh, daar halen wij gewoon uh, heel veel spullen vandaan. En daar zijn ook concurrenten in de markt uh, in de handel, maar uh, daar kijken wij dan gewoon minder naar en blijven wij mijn sponsor, noem ik het maar even, uh, ja trouw. en ja, vaak is dat uh, sponsorgeld uh, 1% handel. En uh, ja, ik ga er gewoon vanuit dat ze van ons ook 10% verdienen. Dus zouden we nog 9% over. En uh, daar heb ik gewoon het geluk uh, aan, zeg maar. Want ja. als je momenteel uh, bij een uh, wildvreemd bedrijf of uh, hey, noem het maar op uh, aanklopt van kun je mij sponsoren. Nou, dan denk ik 9 van de 10, uh, ja, daar is de deur. Ja, maar sponsoring, dan moet je veranderen in partnership. Ja, oké. Okay. Dan voelt men zich ook wat uh, meer betrokken bij, bij de sport. Uh. Ja, moet niet inderdaad. Je moet niet van een halen bv zijn. Want nee. Je denkt, ik ga van een dikke sponsor binnenhalen. Doe ik even een jaar uitkleden en dan weg. Nee, ik ben altijd van een relatie opbouwen. Ja. Ik heb altijd mijn sponsors. Nou, ik kan wel namen noemen, maar dat doe ik me even niet. Maar gemiddeld zijn ze zeven, acht, acht jaar bij me. Ja, maar nou, dat is... Het is gewoon omdat je een interessant pakket hebt. Elk jaar even anders. Of een uh, andere auto. Of een ander team. Of een ander, weet ik veel wat. Rijden rijder misschien? Want Lisette, jij wilde er ook nog iets over zeggen? Ja, kijk, wij ja. hebben wel een aantal vastgesponsord natuurlijk. Mm -hmm. En uh, wat met Max natuurlijk zo is: dat is natuurlijk een, een stuk makkelijker om voor een jong iemand die dus eigenlijk net begint, ja. om daar uh, sponsoring voor te vinden. Ja, hij, hij, hij maakt daar goed gebruik van, want hij, uh, hij noemt zich ook Mad Max. Ja, maar dat... daar willen we eigenlijk een beetje vanaf. Want uh, stelt hij dadelijk een, uh, een ongeluk of wat dan ook uh, veroorzaakt. Dan draagt hij wel die naam heel zijn leven met zich mee. Oh, dat is natuurlijk niet, uh... Dus dat is eigenlijk, het is in heel leuk uh, was Bedacht. heel leuk verzonnen. Ja. Maar als je even wat dieper over nadenkt, is het niet zo heel handig. Nee. Marketingtechnisch ja. uh, zou nee, dat uh, niet, niet uh, zo. <laughs> nee. Maar we hebben dus eigenlijk op het laatste moment uh, nog een uh, neef uh, gevonden. Ja. Die dus eigenlijk uh, ook wel heel geïnteresseerd was. En die zegt van joh, uh, we doen het eigenlijk gewoon. Er zijn er zat klanten van ons, die ook wel eens een dagje op het uh, circuit uh, rond willen brengen. Ja. En uh, nou ja, jullie brengen dus een, uh, een leuk pakketje. Dus we gaan ervoor. Ja. Dus uh, morgen worden de laatste stickers erop geplakt. En dan zullen we eens kijken wat er op de overals wordt ge... gestikt. Gestikt, in ieder <laughs> ja, geval. Ja. Ja, nou ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het blijft natuurlijk altijd een uh, apart verhaal. Maar ja. uh, werken jullie eigenlijk ook, wat Dylan zegt, ook een beetje op die manier? Dat je probeert uh, zo lang mogelijk uh, een relatie op te bouwen met uh, een beetje, Ja, wel, wie... maar uh, ik denk dat uh, Luc ook meer. Ik, ben, ik hou mezelf niet bezig met sponsors. Nee, oké, okay, maar, maar stel dat je. Uh, hey, wat je dan wel eens van meekrijgt, werkt het uh, volgens jou ook zo? Ja, zo werkt het wel. Ja. <laughs> en uh, ja. Natuurlijk, de klanten die Luc heeft, is natuurlijk al heel makkelijk. Als je dus in uh, gewoon staat van, joh, doe jij die jongens een beetje sponsoren, zeg. Uh, doe eens wat. En dat vinden die gasten hartstikke leuk. Ja. En die vinden het ook weer leuk om te komen kijken. Ja. En dat is vaak zo. Dat heel veel mannen die zijn toch wel een beetje, uh, ja, autosportgek, zeg maar. Ja, het is uh, toch weer zoiets van, uh, ze, het zijn net grote kinderen die dan ineens... Uh... Ja, jij zegt dat, hè? Ja, oké. Okay. Dat zijn <laughs> mijn woorden dan in dit geval. Maar goed, uh, oké. Okay. Ik, uh, ik, ik vind het prima. Dus uh, uh, ja, nog uh, even over, over jou. Uh, je rijdt met Gabi nu uh, ja. uh, al weer een tijdje. Uh, tweede jaar. Tweede jaar. Huh? Heeft ze nog iets uh, waarvan jij zegt, hé, hey, daar heb ik wat aan? Uh, ja, aanwijzingen die ze geeft voordat ik uh, instap, uh, werkt bij mij het best. Ja. Uh, als ik naar mezelf kijk, is het zoiets van: ja, Je moet mij niet proberen uh, te zeggen van. Uh, niet hard pushen, je kan me beter een uh, veer in mijn hol steken, ja, zeg ja, maar. Ja. Dan me uh, dan naar beneden praten. Dat werkt ja. bij mij echt veel beter dan, uh, ja, dan me afbreken, zeg maar. Ja. Kijk, ik weet zelf ook wel dat ik heel slecht rij soms. Ja. En wat ik ook vaak heb, is: Ik heb een hele slechte generaal. En dan ja, komt het meestal tijdens een race toch wel uit. Ja. En Gabi, ja, die uh, doet samen met mij de data. Waar ik ontzettend veel van opsteek. Ja. Jo Je rent veel te vroeg, veel te hard. Tot uh, ja. Ja, ellende aan toe. Dat meisje is het hartstikke moeilijk bij mij. Ja. <laughs> en uh, meisje, meisje. <laughs> en uh, uh, ja, we kijken de beelden, krijgen we nu. Dus. Uh, dit jaar is het natuurlijk veranderd dat uh, de diesels uh, allemaal uh, een kamerijtje. onboardkamer hebben. Ja. En remlichtje, uiteraard. Er uh, zijn ook wat uh, andere veranderingen in het uh, reglement. Dat uh, degene die het snelst kwalificeert. Maar ook start op zaterdag. Yeah. Nou ja dat is bij ons niet zo heel moeilijk. Dat is Gabi. <laughs> yeah. Maar je ziet dus wel dat. Dus, uh, de meeste rijders in het Diesel Cup, Ja de snelste. Daar zit Dylan natuurlijk ook bij. Er zit uh, een Blekenmolen bij. Een Frans Verschuur. En dat is eigenlijk een heel leuk clubje. Yeah. Wat dus die eerste. Die start maakt eigenlijk. En daarna krijg je dus degene die dus. Uh, uh, ja, ook wel al een tijdje rijden, maar gewoon niet zo snel zijn. Dat is eigenlijk nu ook weer een heel leuk groepje aan het worden. Ja. Dus wat dat betreft, haakt dat goed op elkaar aan. Ja. Ja, ik ga Dylan even geven. Dat ja, is goed. <laughs> nee, inderdaad, toewacht, die is zijn een heel mooi concept. En je ziet nu ook steeds meer dat ervaren rijders, snellere rijders, de combi zoeken met langzamere, onervaren rijders. Dat zegt niet dat ze langzaam blijven, die kunnen het wel leren. Normaal, mm -hmm. autosport is een heel moeilijk spelletje. Ja. plezier dit weekend gehad. Ik had gisteren een race in de regen. En dat ging weer lekker. Ja. lekker. Jij voelt hier thuis in de regen, hè? Ja. Ja, Dus het ging hartstikke goed. En ik vind het ook leuk om tegen een Frans Verschuur te rijden. Tegen een Plekemolen. En misschien ook een keer tegen Duncan Huisman. Die we nog meer. Ja, dat is gewoon leuk. Weet je. Een, een, een leuke klasse. Leuke ja. Klasse. We gaan straks even na vieren nog even een klein stukje door. Maar eerst een stukje muziek draaien. Nou, dit... Moet, moet, moet wel erg bekend in de oren klinken. Ik hoor iets bekends. Uh, ja, ja. Jaap. ja het, is, het, het schijnt ergens in een, een of andere rokerige lokaal opgenomen uh, te worden. Ja, Rotterdam, hè? <laughs> Rotterdam zegt niet je wat? Ja, iets. Vaag. Heel vaag. vaag. Nou, uh, nu, nu begint het dus. Het is een beetje. Nou, zeg het zelf maar. No Street Legal van uh, Alibaba en Oracle Company. Een uh, bandje voor mij. <laughs> ja, nou, laten we dat Dat is een uh, leuke hobby voor mij. Ook. Ja, tot, tot aan het nieuws van 4 uur. Dank je wel. Volgens mij valt er iets uh, helemaal stil. Dat heb je hè, met die USB-sticks. <laughs> die USB-sticks die, uh, die stilvallen. Maar goed, uh, dan heb ik nog wel iets anders uh, klaarstaan tot aan het uh, nieuws uh, van 4 uh, van uur. En dat is onze rode draad van vandaag.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 And I gotta stop He says, you got the sun Everything you want You got dreams you got in your head And the men in your bed But it's never enough I know I can start Moving on